Anderaden Bedder: Een hoorspel door Jan Hubert, naar de roman van Rafael Sabatini Derde deel de Chevalier de Saint-Eustache is maar mijn gang, mademoiselle. Ik smak u. Vergeef mij dit zonder een entree. Maar ik ben al het eind van mijn krachten. Ze hebben me achter een maag Ik ben gewond. Ik heb gereden als een bezekerrijk. Ik heb de rivier over moeten zwemmen en toen... Toen, toen zeg ik u, mademoiselle. Ja, ik begrijp het, monsieur. En ik dacht, dit is mijn enige kans. Een meisje dat er zo lief, zo zacht uitziet... Ik zal zeker medelijden hebben met, met iemand die al zo slecht aan toe is. U moet doodmoe zijn, monsieur. Ja, en dreigmat. Maar anders zou ik niet in Toulouse in de karke zitten... ...met een heerlijke kans mijn hoofd te verliezen. En dan vind ik, vind ik het toch nog wel een beetje te goed voor. Huh? U, u wordt al meneer. Ga zitten. Toen blijft dat toch niet staan. Ik zal verder roepen. Nee, nee, mademoiselle.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 Dat dat niet het ergste is wat mij kan overkomen. Vergeef mij, mademoiselle. Ik had er verkeerd aan gedaan hier te komen. Monsieur. Ik ben het niet waard. Als u vist, doe ik. Marie, mademoiselle. Hoog je nacht. Monsieur, u mag niet weggaan. Ik zal alles doen wat ik... Laat mij gaan, mijn lief kind. Je zult het nooit begrijpen.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 Sterke kerel, maar ik denk toch dat de vermoeienissen van de laatste dagen te veel voor hem zijn geweest. Die schouderwond heeft werkelijk niet veel te betekenen. En zijn enkel? Alleen maar versterkt. Hij moet gevallen zijn van zijn paard, vermoed ik. Gevallen? Oh, ja, dat, dat kan heel goed. Oh. Oh. Hij wordt wakker, geloof ik. Ga nu, Roxelane, en waas u Anatole voor het geval onze patiënt verzorging nodig heeft. Ja, papa... Monsieur, ik... Oh, oh, oh! U moet rustig blijven liggen, monsieur. U bent gewond. Gewond? Oh, ja. Ik weet het weer. Maar, waar ben ik? Wie bent u? Ik ben de Vicomte de la Vidon, monsieur. En u bevindt zich op het château van Dina. Op la Vidon? Om u te dienen, monsieur. Maar, hoe ben ik hier dan gekomen? <tied> Of als u dat zelf niet weet, kan ik er alleen maar naar gissen. Maar zou het kunnen zijn dat de koninklijke dragonders er iets mee te maken hebben? Huh? Oh, dragonders. Ja, dat zou kunnen. Uh, hoe komt het dan dat ik hier... Ik u niet met veronderstellingen, monsieur. Het is heel eenvoudig. Wij hebben u gevonden. Gevonden? Wie heeft... Wie hebben nou oh. Laat wij of... Beter gezegd, Roxalan, mijn dochter. Roxalan, kom. Oh. Oh. Vergeef mij, monsieur. Dit is allemaal zo vreemd. Ja. ja, zo moet het u wel voorkomen. Hè. Maar ik zal proberen het u uit te leggen. Kijk, gisteravond hoorde mijn dochter gerucht op de binnenplaats. En toen Anatole en ik, door haar gewaarschuwd op onderzoek, uitgingen, vonden wij u. Wat was ik dan? Ik bedoel. U was bewusteloos. Monsieur, u hebt een schouderwond en een verstuikte enkel. Bovendien was u door en door nat, waaruit bij de gevolgtrekking maakte dat u in de rivier had gelegen. Dat had ik ook, monsieur. Ik heb voor mijn leven moeten zwemmen, dwars de karoon over. <laughs> Met de koninklijke dragonders op uw liever. Nee. Ik... Ja. Ik moet hier weg om omiddellijk... Nee, nee, nee, dat kunt u niet. U moet rustig blijven. Leggen. Ik wil hier niet blijven, monsieur. Ik moet zo spoedig mogelijk. Uw ongerustheid mist iedere grond, monsieur. Hier op La Vilaine zijn wij Orleanisten, allemaal. Orleanisten. Maar ik ben ook een verwoed tegenstander van monseigneur de Richelieu. Ik weet. Hoe, hoe komt u bij, monsieur le Vicomte? Ik ben een trouw aanhanger. Een bewonderaar van zijn eminentie. In zijn majesteit ik ben er met hart en ziel toegedaan. Ik... Het zou mij hoogelijk verwonderen als dit waar was, monsieur de l'aspirant. Het zou mij spijten ook, want dan kwam ik weer niet levend vandaan. Maar hoe komt u erbij dat ik... U vergist zich schroomlijk. Die mogelijkheid lijkt mij in dit geval uitgesloten. Maar ik bezweer u dat ik niet degene ben voor wie u mij houdt. Wie zal u dan wel zijn? Ik ben... René de Lespérance, niet monsieur? gelooft u mij toch? Van de Lespérance uit Cascogne. Ik bewonder uw hardnekkigheid, monsieur. Maar dacht u nu heus dat ik iemand van wie ik niets afweet, weet zou durven bekennen dat wij op La Védan Orléanisten zijn? Maar, maar dat denk ik zeker niet. Maar hel en de gedoe. Wat weet u dan van mij af? <laughs> Mijn waarde de Lespérance. Als u weer eens de macht over uw zinnen kwijtraakt, moet u zorgen dat u geen brieven in uw zak hebt met adressen die voor een voorzichtig man als ik maar al te duidelijk zijn. Hier, dit heb ik in uw wambuis gevonden. Lieve hemel, de brieven? Ja, meneer, de brieven. Bovendien heeft monsieur de Marsac mij dikwijls over u gesproken. De Marsac? Ik ken geen de Marsac! Ho, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mijn beste de l'Espéron, wat ben je in een harde nood om te klagen? Geef die tegenstand nu maar op, want van onze vrienden Marzak weet ik hoezeer onze zaak u ter harte gaat. Monsieur Ficot, ik moet u zeggen, ik ben gerustgesteld, nietwaar? En overtuigd dat het voor u voorlopig het allerbeste is rustig hier op Vidant te blijven. Ja, maar... Uh... Uh, uh, uh, luister, monsieur. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam de koerier van Monsieur Le Duc te laat om mij te waarschuwen. Toen ik met mijn manschappen eindelijk al goed was, kwamen de eerste vluchtelingen van de slag bij Castel ons al tegemoet. Van hen hoorde ik dat de ons een geduchte nederlaag hadden geleden en daar zat voor mij niets anders op dan een haastige terugkeer. Ja. Dat begrijp ik. Maar hoe kunt u dat rijmen met uw bewering, dat ik op Lavidal zo veilig zou zijn? Omdat ik niet heb kunnen deelnemen aan de gevechten, heb ik me kunnen onttrekken aan de verdenking van daadwerkelijk te sympathiseren met de opstandelingen. Dat is toch duidelijk genoeg? Duidelijk. Ja. Ik begin wel in te zien. En hier hebben we Anatole. Uw verpleger. Vraag excuus, monsieur de dekant. Ik wist ja, niet dat... Ja, al hij... goed, eh, Anatole. Kijk eens, onze vondeling is wakker. Hoe vindt je dat hij eruit ziet? Uitstekend, monsieur. De rust en de slaap hebben monsieur de restaurant goed gedaan. Wanneer denk je dat monsieur kan opstaan? Over een dag of vier of vijf zal het wel... Ik kan dat zeggen. Ja, gronders. Monsieur, ze komen niet. Huh? Nou, dat zijn het mooie drafhandels, Anatole. Het zijn verdiende en lakijen. Het is een koetsoort. Een lovig. Het moet hier mevorderen op de zijn muur zijn die daar zijn opwachting op maakt. Ga aan het Anatole, en tracht voorzichtig aan de riet te komen of het vertrouwd volgens. Vraag wat ze willen en wie ons de eer doet ons met zo'n groot gevolg een onaangekondigd bezoek te brengen. Snel, uh, laat de deur open, ik wil nu luisteren. Jawel, monsieur de commandant. Bonjour monsieur. Wie zijn we dan? Hier, dat is ik meneer. Ik ben niet meneer. Oh, yes. Wat is er dan monsieur de de We komen maar waar is in meester dan? Ik moet zeggen, ik moet zeggen, hier is die de Hier is de man de Chateleur. En de badelie? Achteraf een licht. de Maar de met een verbod na te komen naar de zon. De de niet arriver. Ja, ja, de zon Maar ik sta in dit bijzondere gevangenissje in die kamer om alles vragen. Heb u het gehoord, monseigneur? Alles, Anatole. Het liefst zou ik die kerel met zijn hele troep aan de corona laten smijten. Maar het is beter dat ik die lichtmis ontvangen van iemand hij nu weer op zijn hart heeft. Lichtmis, misschien? Ja, die Marquise de Baberie, bedoel ik. Zeg tegen die intendant van hem, of wat het dan ook is dat hij met zijn belachelijke bedienden doet, kan wachten tot het Le Magnifique behaag te verschijnen. Doe de deur achter je dicht aan het al, ik heb al meer dan genoeg gehoord. Uitstekend, monseigneur. Ga niet meer is het mogelijk? Maar wij zijn dat we uit Parijs nooit iets goeds kunnen verwachten. Pardon, monsieur. Oh, nou ja, neemt u me niet kwalijk. Dat kunt u natuurlijk niet begrijpen, maar... Dit is de tweede. De tweede? Ja. De tweede Parijse slungel die een opdracht van kroon en mijter... om de hand van mijn dochter moet komen betelen. Eerste kwam ongeveer een maand geleden. De comte de Châtellerault. Stommeling was mij en mijn dochter op het eerste gezicht al uitermate antipathiek. En bij de is... hemel dat hebben we hem laten merken ook. Maar hij bleef plakken of veel lijm als hij plak had. Stel je voor, zo'n vent voor mijn Roxala. Hoe heeft u hem weer weggekregen, monsieur? Hm. Heel eenvoudig. Hij heeft Roxala niet meer gezien. Na een week kreeg ik er genoeg van een vroege toen wanneer ze terug zou komen. Zodra u weg bent, zei ik. Thomas, Dat was recht op de man af, monsieur Le Vicomte. Natuurlijk. Zo moet men dat soort verwinkelijke arlekens aanpakken. Oh, binnen 24 uur was hij er vandoor. Bah. K knap gedaan, monsieur. En nu denk ik dat die uh, marquise... De... Ja, nu sturen de heren de tweede kandidaat. Monsieur le marquis de Bardelie. Ook al zo'n mooie gunsteling voor onze lote, te rechtvaardigen. Maar bij mijn blazoen, ik zweer dat ik die magnifiek nog koeler zal ontvangen dan zijn vervloekte voorganger. Uh. Kent u hem? Nee, gelukkig niet. Zijn vader heb ik gekend. Een iederland, meneer, van top tot teen. Betrouwbaar, deugdzaam. Maar uh, monsieur, uh, kan de zoon niets van zijn vaders deugden hebben uh, geërfd? Nee, van deugden heb ik nog nooit gehoord. Van ondeugden zoveel te meer. Een licht mis, een speler, een deugd niet meer, een, een verkwister. Die mooie bijnaam heeft hij gedanken aan zijn uitspattingen. Deugden waren daar beslist niet bij. Oh. U kent hem niet. Uh, monsieur... Doet u met dit oordeel nu geen onrecht? Uh, ik. Uh, ik heb hem wel eens ontmoet en ik moet u zeggen dat ik. Uh... Ik kende u ook niet, monsieur de l'Espéron. Maar dat heeft toch ook een gunstig oordeel niet in de weg gestaan. Wat mij eraan herinnert dat u nodig weer moet rusten. Probeer nog wat te slapen, monsieur. Laat u alleen om te zorgen dat het monsieur de Marquis al niet zal ontbreken. Is de hemel. Hoe <laughs> oh, moet dat aflopen? Um... Ik brand van verlangen om die geheimzinnige patiënt van je te ontmoeten. Jij niet, Roxana? Uh, uh, ja, jazeker, Mama. Ik... Uh, Natuurlijk. De brand zal spoedig geblust worden, lieve. En helpt Monsieur de l'Espéron bij het kleden. Ze zullen zo dadelijk hier zijn. Wat vind ik het toch verschrikkelijk jammer dat die geheimzinnige marquise de Baddell niet is komen opdagen? Jij niet, Roxana? Nee, Mama. Ik niet. Ik begrijp heel goed dat papa nu niet zo gesteld is op onbekende bezoekers uit Parijs. Juist, nu vooral niet. Mijn maman is nog iemand verzot op alles wat geheimzinnig is, of lijkt. Het bijzonder als het uit Parijs komt. Maar ik ben heel blij dat meneer Dany die brutale vlerk met zijn protselige op bediende optocht weer verdwenen is. Ik niet, Jerome. Mijn gaat dood van verveling in Navigant en dat eenzame chateau van jou. Kom, kom, liever, het is een van de mooiste en geriefelijkste gebouwen in Frankrijk... Als ik maar wat dichter bij Parijs stond. Mama in Parijs. Dat spreekt toch vanzelf, lieve kind. Er gebeurt tenminste iets. Het is het hart van Frankrijk. Ah, en de pracht en duister aan het hoofd moet overweldigend zijn. Men zegt dat Monseigneur de Richelieu een zeer bijzondere man is. En niet lelijk ook. Mama toch. Het hart van Frankrijk is ziek, madame. En ik vrees dat de behandeling van koning en kardinaal de ziekte alleen maar verergert. Heer wat ik gebeden mag, ga ons nu niet weer vermoeien met je politieke beschouwingen. Daar heb ik geen verstand van. En de hemel bewaren dat ik er ooit verstand van krijg. Ja, Anatole? Het is gegeven zijn Monsieur de Kondo. Bonjour, mijn tante. Lieve nest. Je ziet er weer stralend uit. Mijn waarde chevalier... ...ik constateer dat je voor mij en je nicht... ...kleerlei begroeting bezig. Pardon, madame... De faam van uw bekoorlijkheden is reeds zo hecht gevestigd... dat ik me zo schamen er nog op de zin spelen. Dank je voor het compliment, beste neef. Maar ik moet toch betwijfelen of Roxanne Daan het als zo dames zal opvatten. De Chevalier de saint Duitsche heeft zich al zo vaak in complimenten uitgeput... dat de nuance mij zo langzamerhand een beetje ontgaan, madame. <laughs> U hoort het wel weer, om. Het is een hopeloze taak het alle dames naar de zin te maken... Hoe gaat het met u? Ik dank je. Gaat wel. Is er nog nieuws? Goed nieuws in ieder geval niet. De rest is niet te moeten waard. Ja, het zijn beroerde tijden, oom. Maar ja... U zit zo bij elkaar, net of u iemand verwacht. Of moet ik aannemen dat u speciaal voor nee, mij... Nee, dat moet u niet, beste neef. We wachten op monsieur de L'Espiron. De L'Espiron? Zo? Van de L'Espiron uit Gascogne? ja. Hij is mee aanbevolen door monsieur de Marsac, maar door een ongelukkig toeval. Dus monsieur de Lesperon is hierom wel uh, uh, uh, meteen bij zijn aankomst ziek geworden. Anatole heeft hem verpleegd. Ja, en nu is hij zo ver hersteld dat wij hem ook eens zien mogen. De oom heeft hem bijna een week voor ons verborgen gehouden. In deze tijd is voorzichtigheid een eerste eis, Julie. En de man had volstrekt de rust nodig. Maar ondertussen liet je Roxalaan en mij van die nieuwsgierigheid wegkwijnen. Ik ben niet weggekwijnd, maman. Monsieur de l'Espéron, Monsieur de Vicomte? Een Oh, maar u ziet er voortreffelijk uit. Je hebt eer van je anatol. Anatole? Dank je. Monsieur, ik wens u geluk met uw herstel en ik heet u van harte welkom in de kring van mijn familie. Hartelijk dank, Monsieur de Vicomte. Uw uitstekende verzorging en Anatole's toewijding hebben mij veel gedaan. Wel, Eugénie, je hoeft niet langer nieuwsgierig te zijn. Dit is monsieur René de L'Espiron. Welkom op la Vidon, monsieur. We zijn erg blij dat u uw geheel hersteld bent. Madame, u bent te goed voor mij. En dit is mijn dochter Roxalan. Monsieur. Uw dienaar, mademoiselle. De chevalier de saint eustache monsieur. Dat is mij een eer, monsieur. Aan de markies de Bardelli kan ik u helaas niet voorstellen. Hij is niet gekomen. Dat is heel jammer, monsieur. En zijn gevolg? Is vanmorgen vertrokken. Ah, heel, heel, heel jammer. Ja. Hoor ik dat goed? Zou de marquise de Bardelli hier komen? Ja, maar hij heeft ons schromelijk teleurgesteld. En ik had mij er zo op verheugd. Marcel, le magnifique? Kent u die dan, monsieur? Oh, dat zou ik denken. Ik heb hem in Parijs vaak ontmoet. Een zeer eigenaardige man, monsieur. Wat er al niet van hem verteld wordt. Wat bijvoorbeeld? Oh, ma chère tante, zoveel. Zo. Zo, u kent hem dus. Eigenaardig. Daar is niets eigenaardigs aan, monsieur. Ik kom zo nu en dan nog wel eens in Parijs, ziet u? Maar alles wat uit Parijs komt, gaat onze deur voorbij. Het is of de duvel ermee speelt. Ik benijt je niet. Jij kunt in Parijs pasteien eten, terwijl wij hier in dit duffe geheugd er nauwelijks de geur van mogen opsnuiven. Een paar geruchten zijn goed genoeg voor bidon. Geruchten kunnen ook zeer interessant zijn. Ja, als je ze zelf kunt maken. Maar van de verhalen die uit Parijs naar hier overwaaien, zou ik toch wel eens willen weten wat er nu allemaal van waar is. Is het nou niet overdreven, wat ze vertellen van Monseigneur en Madame de Rignan? Oh, nee, nee, nee. Gelooft u mij, hoe overdreven het u ook mag toeschijnen, het is woord voor woord waar. Ah, dat maakt het leven in Parijs juist zo bijzonder. En die affaire tussen die marquis de Bardly en de duchesse de Bourgogne, een jaar of wat geleden. Ach, daar moet u toch ook alles van gehoord hebben, monsieur de Esperant. Pardon? Oh, ja zeker, madame.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 Het was een moord. Zoals het mij verteld is, kan ik er geen ander woord voor vinden. U vergeet, monsieur, dat zijn tegenstander Prat ging op zijn reputatie. De beste schermer van heel Frankrijk. Oh, oh, oh. En met die reputatie heeft hij de schandelijkste dingen kunnen doen. Ongestraft, omdat niemand hem aan durfde. Ten aanzien van de onverwikkelijke affaire waarop madame la Vicomtesse even zin speelde, had deze man zich gedragen op een wijze die al zijn vorige onbeschaamdheden met stukken sloeg. Ja, ja. Toen was... Deze Bardellie, aan zijn eer als edelman verplicht het onoverwinnelijk jongmens een uitdaging te zenden. Ja. Waarna met monsieur Vertoire? zo heette hij, de volgende morgen als lijk terugvond achter het hotel van Al. Ja zeg ja juist. Dit is wat er precies is gebeurd. Een duel was het. Een, een daad van rechtvaardigheid, Een straf misschien. Maar zeker geen moord. Het verbaast me ten zeerste, monsieur, dat u deze Bardellie zo warm verdedigt. Als u het mij veroorloofd, monsieur, zou ik u op attent willen maken dat een edelman altijd en overal in het krijt behoort te treden als er onrecht wordt bedreven. Dit u wel? Ik weet het zeker, is Bardelis enige geweest. Mm -hmm. Waarschijnlijk omdat na de dood van monsieur Le niemand nog moedig genoeg was om de degen met hem te kruisen. Uh, ik ben er zeker van dat... Uh, Monsieur de Saint-Eustache hier, mijn woorden zou kunnen bevestigen. Wie? Ik? O, ja, ja, ja, natuurlijk, monsieur. Zie je wel, rond? Ach, jij ook altijd met je vooroordelen. Wacht dat je hem eens gezien had en gesproken. Ik wil hem niet zien en ik wil hem niet spreken. Nooit. Hij is knap ook, zeggen ze. Is dat zo, monsieur L'Espiron? Uh, over het algemeen, geloof ik, wordt hij niet bepaald lelijk gevonden, madame. Niet lelijk, dat zegt niets. Men zegt... Uh... Ja? Wat zegt monsieur? <laughs> dat ik wel wat op een wijk. Ja. Oh, wel, wel, ja. kijk eens aan. <laughs> Vind je dat ook, chevalier? Ik... Uh, um, wel, uh, nee, nee, toch niet. Monsieur de Lesberon mag er zijn, maar die Baudelieu. In Parijs zeggen ze, er is maar één magnifique... Kent u hem goed, monsieur? Oh, wij, wij zijn vrienden, mijn heer. Ik zou bijna zeggen, broeders. Nou, dat is toch buitengewoon interessant. Waarom hebt u ons dat nooit eerder verteld? Nu ben ik helemaal desolat dat monsieur de Marquis heeft afgezien van zijn voornemen ons te bezoeken. Jij niet, Roxalaan? Nee, maman, ik niet. Met uw verlof, ik zou liever naar mijn kamer gaan. De Chevalier de Saint-Eustache. Dit was het derde deel van de Onberaden Weder, een hoorspel in twaalf delen door Jansen Hubert naar de bekende roman van Raphaël Sabatini. De medewerkenden waren Berdijkstra als Marcel, de Marquis de Bardelli. Anne-Marie Dupont van Ees als Roxalane de la Védan, Henk Schaar als Jérôme de Vicomte de la Védan, haar vader, Nels Snel als Eugénie de Vicomtesse, Hans Surink als de Chevalier de Saint-Eustache, Van Heskes als Ganymede en Joffischer als Anatole. De regie had Jan C. Hubert.